We gaan nog, verder, we gaan nog een ootje proberen te doen, een oot Tzadi Gimmel. Ik voel het als zeer inspannend om over die eitig te spreken, want je hebt moet het halen. En bijzonder inspannend is dat. Want dan voel ik dat beneden laat ik alleen wat ik jullie had verteld, zo'n kiste de gijuta, die kiste de gijuta, alleen zo'n klein lichtje beneden, binnen mijzelf, je kan het niet zien van buiten, et maar het hoofd, het merendeel van mijn ik, mijn ziel gaat naar boven, en dan beneden natuurlijk blijft het erg weinig over, en daarom moeten we nog een stukje, nog een een woord, maar bijzonder belangrijk over de aatiek. als we nu dat we nu gaan leren over die hoofd het hoofd van de aatiek. Uh, de regel 3 Oot. Tzadi gimmel. dus nog een keer pagina kuf 11 101 de regel 3 van de zorgers zelf, Otsadi Gimel. We eeuw Heihala Kadisha Satima. De dargin, Kanishin, we Satimen begoe. drie. Otsadi Gimel drie en We, I he Kadisha Satima, and he is the verborgen, heilige Zao. The whole dargin, that whereby alle traptreden, that alle traptreden, verzamelen zich, and worden verborgen daarin. Punt. vier. Uwagufa de hai heichada kajamin kol almin vechol kajalin kadishin miney it zanu vekai mevijf alki Punt. Here, over the de high high high high high high high high high high high high high high high high high high high high zich van hem voeden, we keimen en staan of zich bevinden, vijf al-kijomegon in hun bestaan. Zeer, zeer bijzonder belangrijk nu de volledige concentratie te hebben, want wat hij ons nu vertelt is iets bijzonders. Uh, Hasulam, de rechterkolom, de regel 9. De referentie van het Zadi, Gimel We ihu hei chale And he En hij is de heilige zaal enzovoort. So Dubbele punt. Dat is in de taal van de zoger, hoe de zoger beschrijft ons. Aitik, hoe kan je dan op een andere manier, kijk, de zoger hoe heet het, etschaïm, ja, we hebben ook geleerd in de Ets etschaïm, de zaal ook van Aitik. Kan je zo beleven als, als op die manier? Op een andere manier. Ook in tes leren we, zullen we dat ook leren. Vooral in, in in de achtste deel van de test zo we leren van de absoluut, maar dan begint ook van... Maar het is een andere taal. Kijk, deze taal van de zoger die geeft een gevoel daarvoor. Dat is, daarom is het zo, was het, het was niet alleen verborgen en de verborgen taal werd beschreven. Het was ook speciaal bes, gegeven, de zoger. In deze taal, op dat wij zullen het geestelijke kunnen gaan, op dat de mensen het geestelijke zullen gaan voelen. Okay. Alleen een paar, drie boeken, drie deeltjes van de zoger kleinere boekjes zijn geschreven in de Kabbala-taal, Maar deze is eigenlijk in de taal van, waarbij geestelijke beelden gevormd worden, gevoel, het op. Uh, Negen, de rechterkolom, uh, na de dubbele punt. We tien hei hal, hei hakadosh, shekola madrigot neasfot, elf, vistumot bo, uwaguf oto, hei Niemt saïm koltvalev haulamot. We hoor dat ze mimenu dat kiddosiem nezoniem mi menu We nemt saïm Kijk, het vorige oot bijvoorbeeld was weer zeer verborgen. We hadden weer het nodig en al die hoge. Superlatieve van de Nukwa, van de, de naam van de Nukwa, van de Atik en de Jezot, etc. Maar nu spreek je deze oort ook hij ook uitleg, erg helder. Dus dat komt een moment waarbij altijd moet het zo, altijd gaat het zo uh, so wisselvallig. Altijd zo is het, zoger is opgebouwd, net zoals het geestelijk is opgebouwd. Eerst komt het verhulling, dan, dan onthulling. Dus verhulling gaat altijd vooraf aan de onthulling. En verhulling is al een teken van de onthulling. Daarom ook iemand die kabalen leert moet goed altijd opletten, dat altijd verhulling, als ik verhulling krijg, dan weet ik, ah, geweldig ik zie nog geen licht, maar ik zie dan geweldig, want nu komt dan, komt het licht. Weet je dat? Dus verhulling betekent dat jij proeft de agorayim. Dat jij proeft onder de geze. Dat de plaats van onder de geze dat nog niet is gecorrigeerd. Jij proeft het well, well, well. Maar dan is het alleen maar de agorayim. En dan komt er wel panim. Dat is wat ook Zoger, zoger is uh, van binnen zo opgebouwd onzichtbaar. 9 na de dubbele punt. We hoehe Cados Satum, en hij is de verborgen heilige zaal. Dat alle trap dat alle trap treden. Neesafot, neesafot, neesafot inderdaad, neesafot, euh, verzamelen zich, elf, ustumot, bo, en verzamelen zich, en verborgen zijn in hem. Uwaguf, otoha, hij maar terwijl in het lichaam van deze zaal, nim tsaim kol befinden bevinden zich alle werelden twaalf. We holetse wa oota en alle heilige leichers, nizonimimeno, voeden zich van hem dertien. We nim tsaim en ze bevinden zich in hun. Uh, bestaan of, of staan, bestaan. De hele bedoeling is ook eigenlijk van, ook van, de, uh, van het leren van de zoger dat stap voor stap dat wij uh, zo leren: de zoger, dat wij ook de tekst van de zoger zelf uiteindelijk na alle commentaren te hebben geleerd, dat wij al in de tekst, de tekst van de zoger, al kunnen volgen wat daarin staat zonder commentaar het commentaar is alleen daarbij maar om de zoger de taal van de zoger te begrijpen niemand doet in de, in de wereld oh, niemand, ik zeg het alleen in het openbaar zelfs als men ergens zoger leert in, school, in de school in de wereld dan leert men alleen zo alleen de vanaf de Hasolam dus alleen de vertaling in het Hebreeuws, Alleen in het Hebreeuws leert men dat. Maar niet de zogers zelf. En de taal van de zogers zelf heeft natuurlijk is... Uh, heeft de kracht die boven alles gaat. Let op. Boven... Uh, elk commentaar. Want het commentaar natuurlijk vertelt wat er de zoger zegt. Maar... Hoe de zoger is opgebouwd is niet alleen verborgen, alleen om niet, om dat, zoals men dat zegt, allegorische taal of zo. Allegorische taal, om dat, of men zegt ook om dat, te ver, te ver, om dat om, om in die tijd, toen de zoger geschreven was, om dat te schrijven op de manier dat de vreemden zo niet kunnen ontcijferen absoluut niet, niet, dat is niet de bedoeling. Het is de taal zelf, de kracht van deze taal, dat de reding brengt. En de uitleg, is natuurlijk, de Arie was de eerste, natuurlijk, die dat, die de begreep. Okay. Ramak was ook, hij heeft een mooi boek geschreven daar, maar het is allemaal de op de manier dat dit geen redding brengt. Het is kennis. Maar Ari heeft het, aan Ari is het van boven gegeven. Maar ook Ari steeds verweest naar Zogar. Zoger is de bron. Goed, dan houden we dus niet dat wij het commentaar voor ons belangrijker dan de Zoger. Het commentaar hebben we alleen nodig. En bovendien de, dat commentaar wat wij, wij nu hebben, het Hassulam. Hij heeft die hoeder geschreven natuurlijk van, van hoge hand, maar hij heeft alleen dat geschreven aan ons, aan gewone mens, om de Zoger gewoon te begrijpen, in een ergens eenvoudige bewoordingen. Hij heeft het ook gegeven, ge ge ge ge ge alleen te begrijpen. Maar natuurlijk zit veel, veel, de kracht zit hem in de Zoger. Daarom le lezen we ook de Zoger, En hoe meer jij dat leest, hoe meer wordt het eigen voor jezelf. Toen ik begon was daarmee, was het absoluut verborgen. Ook met de, met, de, met, de Zor, met de taal van Aramees van de Zoger. Maar naarmate je meer dat leert en leert en leert op... Opeens wordt het niet meer geen hiërogliefen geen onbekende woorden. Dan alles gewoon leren, dan kan je dat gewoon uh, de kracht putten, zelfs zonder de, uh, het commentaar daarbij. Maar natuurlijk, eerst moet je weten waar het over gaat. En de, deze bijvoorbeeld, wat we nu hebben, is zeer treffend, wat erg geweldig is geschreven over Atik, zijn eigenschappen. De zaal die Atik heet. Let op. 14. Pirouche. De uitleg. Kai al resha de Atik jomin at smo. 15. Veomer. Shehu Рейхаль кадош висатум шеколя амадрыгод зестин шебахол уламот мекопцот вене альмод бетохо. Пункт. Фертин. Надо пункт. Кай аль решаде атик. Дат слад обде het hoofd van de atik K het komt van het, het Aramees, they can staan. Het staat voor, maar dat betekent uh, dan, het slaat op de, betreft, Resha de atik Dus wat hij zegt is, hij spreekt over het hoofd van de atik Jomin zelf. En we hebben een beetje al geleerd wat de eitig is. Dat het... De vorige les. Vijftien. We omeren, hij zegt, dat hij is, of dat het hoofd van de eitig dat het een heilige verborgen zaal is. En in de zalm moet het motief al iemand aanwezig zijn. Shekola je maar drie gootjes, al moet dat alle traptraden, zestien die van in alle van alle werelden zijn, mekapt zout, mekubat zout, mekubat zout, winnel moet bij de Die verzamelen zich en verborgen zijn in hem. Zeer, zeer speciaal iets wat hij ons nu vertelt. In het hoofd van de eitig, alle traptreden zijn verborgen, verzamelen zich daar en verborgen zijn daar. En nu opletten wat, wat, wat dat betekent. Zeventien. Omdat we er, er echt niet hebben, Wanneer de scher, Achtin ieuw gogdol, acht in gase schelg maar te kun, dat er baso, acharzo, beschiet het winter Shu, bavat Ahad kanal. Dus nu gaat hij, in de vorige oot, heeft hij ons in het algemene aspect, algemeen heeft hij ons verteld over de Zivuk, ja, de Zivuk van de Gmaartje En nu gaat hij ons dat in het bijzonder, dus niet in het bijzonder, dus uh, gedetailleerd daarover hebben. 17. Omeweer, zei en hij, Leg daarmee uit, echt niet, Hawé, hoe deze grote Zivouk euh, is geworden, tot stand is gekomen, van niet afscher en is mogelijk geworden, deze grote Zivouk 18 van de gmaratikoen. Dus de uiteindelijke, de laatste Zivouk waardoor dus de de reading, de absolute reading zal komen uh, uh, aan de wereld en dus dat de, het leven zal eeuwig blijven tot hier, tot aan, tot en met onze wereld toe. Zie je hier, Koleelbe, toch ook, dat hij dat deze zaal zal zou uh, bevatten binnen zichzelf alle of deze zywouk, slaat het op deze, deze grote zywouk, dat die zou bevatten in zichzelf alle traptreden, 19, wakomot en niveaus, Sheyatz ou die ooit uit zouden komen, die uit zouden komen, die zouden verschenen, verschenen de ene na de andere, Beschiet 20 twintig, niet gedurende de zesduizend jaar van de schepping. Ulle gaat de schoen, en zij zullen zich vernieuwen. Ulle gaat zie en zij zullen uitkomen, Be wat achat, in één klap, in één keer, in één klap, zoals boven gezegd werd. Punt. 21 Vezé Shomer ki hai Resha de atik yomen, ihu 22 eichhala kadisha satima de Holdargin kanishin 23 begove, satimen begove. Gelomar, shebemeshach yemei haulam. 24, שאמדרי גוט הנב אליה כי אחר 525 שניד גלטה המדריגה חוזרת ומיסתלקת בסיבת 27 כתה אטא חתו ניים ויניי באד היסטלכות אמדריגה 25 Ein nahe bedet has viel schlo. Ela ola Lemala, Leresha 28 de attic wenne nu schau. Enuhe dit geheim heimledop. Hier erg belangrijk wat die ons vertelt, wat betekent dat dat alle trap ja alle trap die alle niveaus die worden worden verzameld en verhuld verborgen in dat hoofd van de attic. We weten dat niets komt van de eitig uh, naar de schepping gedurende 6000 jaar. Wat betekent dat? Alle traptreden verzamelen zich daar en worden daar verborgen. Wat is dat? 21. Let op. En het is bijzonder belangrijk nu. Goed, absolute concentratie. We zeggen en dat is wat hij zo hard zegt. Die hei de eitig jubin, dat dat hoofd van de eitig jubin, Jehu 22, hij Hala Kadisha Satime, hij is de verborgen, de verborgen heilige zaal. De holdargen kanischen, dat alle traptreden verzamelen zich uh, en verborgen zijn daarin. Wat betekent dat? 23 Klomar, dat wil zeggen. In de dat gedurende dagen van de wereld. Dus 6000 jaar. 24. waarbij de traptreden zijn in het opstegen en in het afdalen. Dus ups en down. Dus ja, duidelijk door de mensen. Mensen die dan. Uh, mensen, generaties, van alles. Dat men traptreden, hoge traptreden, heeft men dan uh, opstegingen en dan weer afdalingen van die, en dan is dat die traptreden. Wat gebeurt er met die traptreden gedurende 6.000 jaar? Let op, kjaar 25 Shenit gait dagen Hoe gaat het verder in zijn werk? Gedurende 6.000 jaar, wat hebben we te maken met het hoofd van de aard? Let op kia garsenit gaita madrigat, dat nadat een traptrede wordt onthuld, gedurende die 6000 jaar. José redt, let op, keert zij terug, die traptrede, omistelleket om en, verd verd verd en verdwijnt, oftewel uitgestoord wordt, Miss 26, Geta dat vanwege de zonde van de lageren. Want de mens, kijk, kan, kan iets goeds doen, iets, een traptreden doen, dus ontstaan door, en maar dan, en dan, maar dan verkwisten, Eigenlijk, Als we iets goeds doen, dan willen we aan de hele wereld laten zien onze stemming, et cetera, ook hoe goed het gaat met ons, et cetera. En daarmee verkwisten we dat. En daarmee zondigen we dat. En dan, wat er gebeurt wat gebe, wat er? Wat gebeurt er dan met die traptreden die eerst opgewekt werd, eerst gecorrigeerd werd, hè, correctie werd uh, verricht en dan, en dan door de zonde die die dus moest, moet uh, uitgestoord worden. Dus Weg, waar gaat hij naartoe? baet In de tijd van het uitstorten, uitgaan, verlaten van die traptreden. traptreden 27. Een ne bed gaat het, om. Let op. Die gaat niet teloor, God vergoeden. Dus alles wat goed gedaan wordt, dat wil zeggen nieuwe traptreden die komt gaat niet verloren gaat niet verloren God verhoede zegt Ela maar die traptreden die steekt op naar boven naar het hoofd van de atik, 28 op en die wordt daar verborgen eigenlijk dus daar wordt alles verzameld. Al het goede kan, daar, wordt daar verzameld. Alles wat de mens goed doet. Of de mens heet, et Gedurende zesduizend jaar. Die dus die, die de trap treden. Die, eigenlijk moet het hier blijven. eigenlijk Om aan ons te scheiden et cetera. Maar omdat de mens zondigt. Wat moet gedaan worden als, het, als, de zonde, als de mens zondigt? Dan, wat gaat het gebeuren als de mens zondigt? Dan gaat hij de mogen uit gooien uit zichzelf. Wat is de traptreden? De traptreden is de mogen, lichten, mogen, die komen in, in, de, in het lichaam, in het partshoof. Als we goede dingen doen, als we goede dingen doen, dan komen de mogen binnen ons. Licht, al het goede, rust, sereniteit, heerlijkheid, Alles komt in ons. Maar zodra we zondigen, ...wat gaat er gebeuren... ...dat kan je dan die mogen... ...worden uitgestoord... ...en die, waar gaan ze naartoe? Ze gaan naar de eitig... ...want daar is de... ...verzamelplaats... ...tot het, tot het eind... ...tot het eindpunt... ...van... Tot de Gmarticon... ...28... ...ja, dat, dat dan duidelijk is... Wat, ...hoe dat in elkaar zit... ...dat het de, al het goede wat we doen... Daarom dat na de correcties, of uh, naar de Martikoen, onze uh, zonden die we ge gecorrigeerd hebben, eigenlijk ook uh, ons te goede komen. Ja, daar, daarom, is, daarom is de Bidig Martikoen, alle kleine correcties die we verzamelen, zich worden een grote. Eigenlijk, dat is, dat is ook daar waar, waaruit ook de Yesod, Yesod van de Atik dat die verzamelt ook al die goede dingen. Uh, daar, en dan weet ik waar ik verbinden die, al die kleine correcties. Al die kleine uh, traptreden tot één grote traptreden. Dan zien we hoe dat werkt. Als wij weten dat mechanisme, dat mechanisme zo werkt, dan weten wij hoe dat werkt. Dan weten wij ook dat alles wat er gebeurt in de 6000 jaar is, met elke dag is de vooruitgang. Is begrepen? Dan elke dag is de vooruitgang ten aanzien ten opzichte van de vorige dag. En dat is wat verschrikking wat ik had verteld aan één lezing die ik gegeven had in die kreskas zo dat Joodse zoon was een dag, ik herinner me nog een jaar of vier geleden toen ik dan, Iets verschrikkelijk had. Eén keer dat ik opgetreden had tegen de Jood, op de Joodse... Ze hadden mij uitgenodigd, herinner je nog? Om dan een dag... Op de dag van zo'n leren leer, leer, was het. Op een dag van... Uh, en ik moest daar als kabbalist iets vertellen. Dan natuurlijk, als je dan vertelt zoiets... En dan zei ik tegen hen dat... Stelde ik een vraag, een rhetorische vraag... Aan de mensen daar die zaten... En had ik ze gezegd, natuurlijk, gevraagd, wat is beter, wat, welke dag was het beter? De dag wanneer de oorlog begon, de Tweede Wereldoorlog begon, of de dag daarvoor, toen iedereen nog zo gezellig met een fietsje, rustig, zochtens ging naar zijn werk. Geweldig, idylle. een idylie was het. Of, of, of op, een dag, op een dag van toen de Duitsers rukten hierop. Of op een dag heb ik ook zo versneld aan hen. Natuurlijk is het verschrikking. Nu zou ik het niet doen, natuurlijk. Want dan begreep ik dat ze het niet kunnen, niet aankunnen. En natuurlijk begreep ik dat het leed, natuurlijk. Maar je moet boven het leed uitkomen. Heb ik, had ik geen leed in mijn leven, ik, bedoel, ik had geen, mijn familie niet gekend. Al mijn familie was levend begraven. Nou, moet ik daardoor. De schepper haten. Hij moet overgroeien. Natuurlijk ook ik had problemen daarmee. Geweldige problemen. Maar je moet het wel. De waarheid voor ogen zien. Niet jouw houding is belangrijk. Maar hoe zit het in het geheel? Hoe zit het niet alleen. Uh, in mijn, mijn klein gevoelentjes. Maar hoe zit het in het. In het. In het. Context in het geheel van, de hele, uh, van het hele proces van het leven zelf. Het, hoe zit het ten aanzien van het einddoel? En toen had ik, dan, dan begrepen ze, dan keken ze zo mee aan. En dan heb ik ook gezegd, oké, okay, nog scherper had ik gezegd. Toen de joden werden afgevoerd hier per trein naar de uh, concentratiekampen deze dag, of de dag daarvoor. Natuurlijk kijken ze naar mij, wat vertel je? Natuurlijk is iedereen, begrijp dat natuurlijk de dag waarop rust was, nog gezellig was, nog een beetje, dat was natuurlijk beter. En natuurlijk is het niet zo. Iedereen begrijpt nu? Dat op de dag van verschrikking is, als het de dag daarvoor was, had nog die, die koe nog niet van deze dag. Van wat vandaag. Dat moet je geloven. Daar moet je geloof op brengen. Geloof boven het verstand. Want het verstand zegt. Nee het is, het is, het is allemaal uh, praatjes. Maar jij moet het verstand. Boven jouw verstand gaan. Hoe kan je boven jouw verstand gaan? Te gaan je oriënteren op het einddoel. Als je weet één doel, dan kan je, hoe kan je dan ter neergeslagen raken halverwege jouw weg? Ter neergeslagen kan je, kan je niet meer. Begrijp je dat? Je kan wel uh, voelen dit of voelen dat, maar het is allemaal net zoals een, zoals ik, zoals ik dat zeggen, zoals een muggenbijt. En dat moet je opbrengen, moet je steeds vertrouwen opbrengen opbouwen, opbouwen, opbouw, totdat tot jij jou vertrouwen onbreekbaar wordt. Alles hangt, alles hangt van de mens af. De redding, jij bent degene die de redding veroorzaakt. Alleen jij. Niet wij joodse volk, of wij christenen, of wij dat. Jij persoonlijk, jij Henk, jij Thassus, iedereen persoonlijk. Dat is iets wat, ah, dat geeft opluchting. Dat geeft echt, maar steeds opbouwen. Steeds dat dit niet alleen woorden zijn, maar dat jij de, die krachten ook van binnen gaat opbouwen. Dat het motortje wordt van binnen. Perpetuum mobile in jezelf. Uh, 28 у дах се гуголег на 24 у мекапец бетохо колкома у мадрега абит гала 30 баламот двен баут шам басу ахар зо у мекапцот 31 adhigia hij shel aet shell gmar drië tweinder tachatikun, we as mychades otan, umotzi otan bavat drië achat. Let op. Dus, om derch zijn op derg, op, der, op deze manier, hoe golech u ekabets hee. Dus het hoofd van de atik is hij he in, in, in het Heber-Interbreus. Dat hoofd van de Atik blijft verzamelen binnen zichzelf 29 kolkomau madriga elk niveau en elke traptrede Amid, amid Gala, Baulamot, welke traptrede of het niveau zich onthult in de werelden. gedurende die zesduizend jaar, we hen, baot, sham en zij komen daar, zegt hij, naar het hoofd van de atik ba zo, achar zo, de ene na de ander. Dan wij zien dat het niet iets is dat het een chaos is. dat really? We moeten zien dat het geen chaos bestaat in de wereld, elke handeling wat er was, is, en zal zijn alles is, uh, in de, alles is geordend. En alles, niets is chaos. Preepen? En ook niet al die oorlogen waren ook geen chaos. En geen wan, wanorde misschien hier op aarde, maar niet waar alles was nodig. Hoe um, maar um, ik heb het zoot, en deze traptreden en niveaus. 31 verzamelen zich van de Almot, betocho, en verhuld worden binnen hem, binnen het hoofd van de aatik. Ad higia haet, shel let op, totdat de tijd komt van de gmaratikun, van de uiteindelijke correctie, 32. We as en dan, mechade me shotan, hey, dat het hoofd van de Aatik vernieuwt hen al die traptreden. We got see otam en brengt hen uit maar wat aget in één keer. Ja? Dat is wat staat in het Torah, dat de redding komt uh, als, een, ja, als een knipoog in het Hebreeuws. Ja? Dus, al, komt als een Herf. Okay. He, he, he, he, he komt dan als het slaan, slaan met, een, met je, met je knipoog, zo so snel zo so snel komt dan de redding zo so plotseling komt de redding in een in een mum van tijd dat is die en het zinnenbeeld daarvan was het uit uittrekken van het volk Israël uit Egypte. Het was een zinnebeeld ervan. Het was natuurlijk een historisch gezien, was het in een maand, één een, een, een keer, één keer zo'n Dat was niet echt redding, historisch gezien. En daarna werden onderdrukkingen en etc. Want de, de Torah spreekt niet over de historische uh, historische uh, verhalen. 34. We zeggen om er is dat? O, de hai. Oh, hier zie ik een fout. De, uh, niet de hai, maar de hai. Het derde woord. Het derde woord van de regel 34, daar moet hij zijn en niet het. En ook het volgende woord is. hij vallen en moet het hij galen. In plaats van de P moet het kaf zijn. Dat is de fout van het schennen. We Dubbele punt 34. We zeggen zo En dat is wat de zorg zegt. Ook hier niet. Ook, ook, ook hier niet. Ook hier niet. Is goed. Ook, ook, ook ook huh? mm -hmm. okay, goefa. De hei, die En. De Begoefa denk ik. Ja, ook Staat het? Ja, ook hier nog een fout. Zie je, zoveel fouten hier. 34. Het tweede woord. Ook daar. In plaats van kaf. Moet het bed staan. Begoefa. Ook de scanner die kan het niet aan. Zo <laughs> yeah. so hoog. Dat ja, ja, is, dat rituel. Maar het is zo. Ja, ja, ja. so, kijk kijk nou, in andere teksten was het we, weinig. En yeah. hier is het in, in drie woorden: hebben we één, uh, twee, drie, ja. drie, drie vier fouten. Dat is echt tegeen. 34. We zijn zo, dat is wat hij dus ook zegt, U Ob, begufa de haai. Hai, hai hala, en in het lichaam van deze zaal, enzovoort. En, so en onderaan staat iets, ik weet niet wat het allemaal staat het een soort verwijzing naar wat, ik zie niet waar verband, maar dan is het, als we dat kijken, wat, dat misschien helpt ons voor de toekomst, dat is, zie je net onderaan, onderaan de regel 34, daar staat zo'n verwijzingje. staat het uh, zo'n afkorting, de foos, dat is afkorting voor de Foes. Uh, jude, onder andere. Dus de Foe en dan Jude. De Foe, dat is dan, staat het voor de Foes, Jude van. De, ik, neem, ik neem aan dat het zo is. Uh, de tiende druk. Dus in de tiende druk van de zoger staat het DAF, WAF. Dat neem ik aan dat het zo is. Uh, het, uh, pagina 6 of uh, leest zes amud bet de achterkant maar ki de fol, de, re, de linker kolom de reest de reichel ki hai hei ha satima anikra resha trei de atik yumin hun nifhan bachol shite alfe drie schnie, we loyada veloit veloit jada kanai. Oh, hij had ons nu uitleggen dat. Kie, want de linker kolom de eerste regel. Hij heeft een deze verborgen heilige zaal. Anikra reshade atik een uh, dat. Die, die het hoofd van de atik jomen heet. Twee, hoe niet gaan, die dat het hoofd van de, die dat wordt geacht, dat hoofd van de atik jomen, wordt geacht gedurende alle 6000 jaar van de schepping, wordt geacht, let op, befinat, loja dawe, loja tjade, zoals we hebben geleerd, niet, niet kenbaar voor zichzelf en niet gekend worden, zoals we boven hebben wij boven gezegd. Herinner je, je nog? Ja? Niet kenbaar voor zichzelf, dus er is geen ziwuk wordt gemaakt in het hoofd van de atik, jomin En wordt ook niet gekend, betekent, gaat niets van hem naar uit naar de lagere trap treden. Waar hij ken, let op vier. Ha, hoe hoelig, moet bekabets, wil ook? Kulhu ne Amidgalim baulamut amit galim lo nigla mashu mehem ade zez gmar tset kol madriga u madriga achar zeifen haalamata basibat pagam Die alta le resha de atik. Weneelmasham kanal. De hol neigen kan visatimin begove. Punt. Drie. Wel kennen daarom? Hagamsche ekabetz, ondanks het feit dat die, dat het hoofd van de atik jomen, blijft voortdurend. Uh, Verzamelen binnen zichzelf kulhune alle lichten. Amit Galimba Olamot. Oftewel, lichten betekenen dus alle traptreden die zich onthullen in de werelden. Wat betekent traptreden? Wat is het verschil tussen traptreden en licht? Wie weet? De traptreden is is, heeft lewushim, heeft bekleding. He, de traptrede betekent kilim, die waarbinnen de mogen komen. Dat is de traptrede. En en er wordt niets onthuld van hen, van al die traptreden, die gedurende 6000 jaar worden uh, verzameld daar in het roos in, ro in het hoofd van de adikjomin. En niets daarvan wordt en van hen onthuld Adgmaratikon tot de Gmaratikon tot de uiteindelijke <coughs> correctie, Zes. We nemen zet. Kool Madriga Madriga. En het bleek dus dat elke trap trede, Acharhalat, Hayalamata, na de na haar verhulling, na haar verhulling. Besibat pagama tachtoniem, om de reden vanwege van de uh, be, bes, bes, beschadiging door de lageren, dus door de zonde die de mens doet, die altijd dat zij steeg op, acht naar de rest van de Attik, naar het hoofd van de atik ben en verhuld wordt daar, kanaal, zoals boven gezegd werd. De hoel dat alle traptreden negen in wie satiemen die versammelen zich darin en die verborgen zijn daarin in het hoofd van de Atik jomen. Negen naar de punt. de atik tien jomen. De hainu mi pedero shelo ule mata. U elef melubaj bachol hei partsufija silut, U hier alt valef jedehem lechol a ule mot. Ve een lechaar hearakta nadertin. O. Gedola de En nu erg bijzonder wat wij nu leren, dan weten we waar het licht allemaal vandaan komt uh, in de wereld Atselud. Natuurlijk, alles komt van eens sof. Maar dan moeten we ook zien waar vandaan komt al het licht naar alle mogen, al het licht naar de lagere. Dus in de wereld, but at salut, en naar alle andere werelden, met inbegrip van de zielen. Negen. Amnam, echter, goefe de eitik, let op, het lichaam van de eitikjomen, het lichaam van de arctic, jomen, dat wil zeggen, de zeven onderste sfeerot van de eitikjomen. Eigenlijk, Drie eerste, dat is de roos waar we het over hebben gehad. In het roos in de drie eerste, daar, daar verzamelen al all deze, deze trapreden in zich. Maar in de zeven onderste van de Atik Jomin, let op, dat is de goof, dat is het lichaam voor hem. De heino dat wil zeggen, mi pe de roche loole van de pe, van de roche, van de hem, van de Atik Jomin, en naar beneden, de zeven onderste siroot van hem. Hoe elef melobash, hij, hey, uh, de Atik, is. Uh, bekleed. Hij uh, wordt bekleed, behol hij partzuft ja dat Door alle, in alle of, hei, door alle vijf partzuftiem van de atsiluut, dus zij bekleeden hem. De zeven onderste hebben we geleerd ook, ook, de zeven onderste sferot van de atiek bekleed, Arihant bin. Ja, dat is weet je altijd elke lagere traptreden, let op, elke lagere traptrede bekleedt bekleed het goef, het lichaam van de hogere traptreden. Dus dat is de regel. Dus, om uh, hier, al je de let op, en die atik, het hoofd van, en ah, de atik, schijnt door hen, door al die partsofiem die hem bekleedden, schijnt schijnt lechola ulamot naar alle aan, alle werelden. De, de onderste wereld, hoe kunnen we dan, hoe kan dan Bria iets ontvangen als, als dat hoge, geweldige licht van de Aitik eerst niet ingebed wordt in andere partsofim lagere partsofim dan, dan de Aitik zelf. De, dus eerst komt dan Ari Pien, die, die Vergroving, voor de vergroving zorgt, ja? Arichan Pin. Een soort, soort vergroving ten aanzien van de, van de, van het hoofd, van de, van de, ten aanzien van de zeven an, onderste van de Atik. Dan, dan uh, weer de zeven onderste van de Arichan Pin, die bekleidt wie? Haben we Dat is de, de goef. Abu Yima dan bekleed weer de zeven onderste van de Arigampin. Dat is dan nog minder, nog minder licht als het ware. Nog verhulder, opdat de lagere, verhullender opdat de lagere, hoe lager, hoe minder straling moet zijn. Dan kunnen ze aan. Enzovoort, zo gaat het tot, tot de zielen hier op aarde. We een dan na ook let op wat je zegt, en er is geen kleinere of een hoger, kleiner of hoger schijnen, behalve anders dan dat het komt van de groef van de Atik, jongen. Dus al die straling van de, van de vier werelden ontvangen, dus Abia komt van de zeven onderste van de aardige Daarom staat het, ja, de zeven onderste, dat is dan de prototype, het prototype van wie? Van de schepping van de wereld. De schepping van de wereld. De schepping van de wereld werd gemaakt, wat? Door zeven, zeven dagen van de, ja, zeven dagen. Zeven dagen van de schepping van de wereld, dat waren zeven dagen van de zon. Ja, de zon van de acilut. Iedereen begrijpt? begrepen? Zeeranpin en ook van de acilut. Maar hier hebben we nog de in de kiem, hebben we die eigenlijk in de kiem, hebben we nu zeven onderste van de ATIO hebben we nog in de kiem die zeeranpin en ook. Die zeven dagen van de schepping. Hier hebben we ze nog in de kiem. En dan moet nog die ontwikkeling komen, waarbij dat die. Uh, tot dat het de wereld geschapen werd. Fertin. We zeshomer uva gufade haj haj haj halakai min kol faeftin almin. We hol hayalin kadishin ki aguf de arik de atik jo zestin mitla bežba holya partsufin partsufin shababia. We nim tsaim zeifintin kola ulamot kulam al bishim alaf. We kajamin achtin, alav, alav. Schik olie met zietam, in tam baim Ik heb al een beetje al die dus geef dan vertellen We zeshonderdveertien. Dat is wat hij zegt. De zogehoor de hij hij en in het lichaam van deze zaal kajamin kool, almin darmei da. Voortbestaan alle staan of voortbestaan alle werelden door die zeven onderste. horen chayaren kadishen en alle heilige legers Ki de atik jomen, van de guf van de atik jomen. met la bes bachol jo parzufim, parzufim, is in gebet, letop, in alle parzufim van de abia We nemen Kola kulam. En het blijkt dus 17. Dat alle werelden samen, maar alaf alav Allah, bekleiden hem. We hem kayamin. En zij staan op hem letterlijk. Of zij ontlenen hun bestaan aan hem. Zij voortbestaan of zij staan op hem, wat betekent staan op hem, achten, schekolmitsjotam, <speaking> dat al hun bestaan van al die werelden, waharatam, en al hun schenen, mimenu baim komen van hem, van die atik yomin. Van <foreign> de <language> zeven spierot, van de goof, van de atik jomen. Stap voor stap, de atik Yomin, wat wij dachten vroeger, dat het it, iets wat absoluut uh, niet opbefattende is, toch wel leren we iets van die eitige jonge. 19. Uh, minne uh, it we kaime al kai me hon van hem, dus van die eitig jomin it zanu of de zeven onderste van de goef van het lichaam daarvan, van de Adikumin, iets aan zich, en wekaime en bestaan, Arikiumijn, in al hun bestaan. Hen au rot, la habayim, lachayota, ulamota, nikraot, mezonot. We hebben 21, die rood hebben de gadlu. Kulam, hem 22, nim shahin we de uitdaging. Zo zijn hen, die rood hebben de lichten, die komen om de wereld het uh, minimale bestaan, het minimale levenskracht te geven. Dus het minimale bestaan te geven, die heeft, en die heet uh, voeding. Ja? Dus eerst komt een licht altijd, het licht van de chassadim. Ja, van de, wat komt op de werelden. Dat is dan het minimum bestaan. Dat is dan het, of, of het licht van de katnoet. Dat is het minimum wat de, de werelden nodig hebben. Dat, dat is gewoon, dat is dan, het licht komt, dat komt het minimum bestaan, garandeerd aan de werelden. Dus, uh, laten we zeggen, Katnoot of chassadim, nevers en roeg, maar geen Mogen. Dat heet, dat heet dan, uh, het licht dat het minimum bestaan geeft, lachayot, alleen in leven te houden, oh, alleen in leven te houden de werelden. Dus geeft alleen de kracht om, te, om voor te bestaan. We hen als uh, 21 hoge bij mogen de gadloed. Als de lichten die komen uh, voor de mogen van de gadloed. Dus de gadloed wanneer dan ook de gar worden gegeven. Dat is de gogma wordt gegeven. Dat is eigenlijk uh, de, de toevoeging van alleen maar, alleen maar het strikt noodzakelijke bij het strikt noodzakelijk. Kulam hem nim schachin, hij zegt, allemaal worden zij aangetrokken van, uh, van de goef van de zeven onderste van de eitigjummen. Dan weten we dat de eitigjummen, de zeven onderste van de eitigjummen, dat hoe belangrijk die zijn. Die zijn wel uh, die zijn wel in, zeg dat, uh, itjada. Die zijn wel, die worden wel gekend. Maar het hoofd van de eitig, jongen niet. Daar is alleen maar ver, ver, Verhuld worden. Al die traptreden gedurende 6000 jaar, die verzamelen zich daar. Ook negat Hashefa, 23, la hajota ulamot, omer, ominei idzanu, de hainu, 24... En de zoger die gebruikt twee, twee uh, uitingen ten aanzien van die twee lichten. Ja, dus één licht is het licht voor het, het strikte noodzakelijke licht, om in leven te houden in de wereld. En de andere is het licht van de gadlood. En hoe gaat de zoger dat uitdrukken, die twee lichten? En de zoger zegt, let op, Ognig het ashef, alach, en tegenover dat uh, uh, overvloed dat komt om de wereld alleen maar het in leven te houden dus het minimum geven Zoger zegt daarover zoger gebruikt daarover de woorden van en van hem van hem uh, voeden zij zich voeden voeden betekent het minimum noodzakelijk ontvangen, dat, dat is de taal de taal van de zoger. Zie je dat? De, de zoger hoe die zich uitdrukt. Het minimum wat, wat wij nodig hebben, dat is dan, zeg je dan, zich voeden. Dat is de taal van de zoger. De heino, dat wil zeggen, mesono, dat wil zeggen, het voedsel. Het voedsel is wat, wat het minimum noodzakelijk is. is. Dat is ook de zoger, het zo drukt uit dat dat katnood of dat het het minimum bestaan wat, wat, wat gegeven wordt van die goef van de goef van de eitig 24. En nog een zinnetje. Ook negat amogen de gadlu tomerwekai 25. Ki amogen lechol part suf 26. Bashiura gova amayuchas lo. 24 de en tegenover de mogen van de god. Hoe zegt dan de zoger ons? Dat eh, de zoger zegt om er zegt we kijken al omegaen. En hij doet hen stand houden of geeft hen een status. Eh, bepalen, bepalen niveau ervan van een traptreden. Dus doet hen uh, stand houden, doet, doet hen voortbestaan. Die, die, die mogen, maar dus die want de mogen, dus de die doen stand houden, uh, elke trap treden, Beshura Gova, in de mate van de hoogte, dat, dat hoort erbij. Hoor, de hoogte van de traptreden dat hoort er uh, bij een partsof dat doet, doet dat de morgen dus de morgen bepalen de hoogte van de, de, bepalen, de bepalen de hoogte de mate van de partsof oké okay? dat zijn de twee twee lichten twee soorten twee soorten lichten die komen dan van de goof van de attic Io